12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Limburg geeft het voorbeeld voor een zinvolle verhouding tussen journalistiek en overheid. Verder mediaforum met Janneke Willems en Mark Vis. En nu het NOS Journaal, hier is Doralt Megens. Goedemiddag, Paul Tang, lijsttrekker voor PvdA in Europees Parlement. Goeie zomer voor hotels en pensions. En de Tour in Utrecht in 2015 begint met een tijdrit. In het zuiden is het nevelig met soms motregen. Geleidelijk wordt het overal droog en breekt soms de zon door. De temperatuur loopt op naar 7 graden in Limburg, 11 graden in het noordwesten. Morgen opnieuw regen en later op de dag meer wind. Voormalig Tweede Kamerlid Paul Tang is de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid... bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in mei volgend jaar. Waren er waren vier kandidaten voor de functie, maar Tang won met 52 procent. Hij staat bekend als kritisch over het begrotingsbeleid van Brussel... Verslaggever Wilco Boom vroeg hem wat hij in Europa gaat doen. Wat gaat Brussel ervan merken dat Paul Tang... de nieuwe lijsttrekker is van de Partij van de Arbeid? Nou, hey, uh, met veel aandacht voor de, de financieel economische onderwerpen. Dat betekent aandacht voor werkgelegenheid en werkloosheid. Aandacht ook voor het beteugelen van banken. Uh, en daarmee een nieuw fundament leggen onder de Europese economie. In het hart van de discussie. U hebt de reputatie dat u een euroscepticus bent. Die 3%, dat was te strak. Brussel stond een groei in de weg. Gaat u die boodschap ook daar uitdragen? De kritiek is juist uit liefde voor Europa, omdat ik denk dat Europa ongelooflijk veel kan. En, maar die kracht van Europa ligt ook in de diversiteit van landen. En ik vind het enorm voor zoveel landen kan contraproductief werken. En dat is waar ik op geweest heb en dat blijf ik doen. Daarmee neemt u afstand van het beleid van het kabinet. Want het kabinet houdt wel vast aan die 3% en daar zit uw partij, de PvdA, ook in. Nou, uh, het kabinet heeft, uh, houdt zich aan de Europese afspraken. En dat hoort ook zo. Dat is trouwens iets meer dan 3%. Uh, uh, en het kabinet, uh, je kan niet anders van het kabinet verwachten... dat ze gaan Europese afspraken houden. Maar ik zou heel graag maar, zien... Maar dat... u wilt er vanaf? Nee, ik wil heel graag dat die afspraken veranderen. Dat de Europese Commissie en bijzonder de begrotingscommissaris Olly Reen... voor het volkomende jaar een ander voorstel doet. En hoe zou dat er dan uit moeten zien? Uh, de begrotingsregels laten toe dat je, uh, dat je uitzonderingsomstandigheden uh, vaststelt. Hmm. Dus binnen de... Uh, Binnen de huidige begrotingsregels, binnen de huidige afspraken... kan je ook ruimte scheppen voor verschillen tussen landen. En dat lijkt me heel verstandig. Maar moet daar dan nog meer flexibiliteit in dan nu? Ik denk dat het goed is als de Europese missie kijkt... naar de omstandigheden waarin landen verkeren... en welke ruimte zij hebben om nog beleid te voeren. Iets anders. Ja. U wordt de fractievoorzitter van um, een nieuwe PvdA-delegatie in Brussel. Ja. De vorige heeft er een rommeltje van gemaakt, want die mogen allemaal niet terugkomen. Nou, ik weet niet of zo'n rommeltje... Het is wel duidelijk dat de samenwerking tussen de fractieleden moeilijk is geweest. Um, ik, ik, ik ben een teamspeler en uh, zal proberen dat team zo te, uh, op te zetten... dat het goed samenspelt, goed samenwerkt en daarmee resultaat haalt. Bij de vorige verkiezingen verloor de Partij van de Arbeid vier van de zeven zetels. Het zijn er nu nog maar drie. Hoeveel gaat u er halen? Ja, meer dan die drie. Dat is voor eenvoudig. We zullen onze uiterste best doen. Zowel in maart als in mei om goede verkiezingen te doen. Dat kan de Partij van de Arbeid ook heel goed. We gaan op campagne, deur langs deur, met ons verhaal. Dat was Wilco Boom in gesprek met Paul Tang. Alle actievoerders van het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise, zijn nu op borgtocht vrij. De Australiër Colin Russell was de laatste activist die nog vast zat in Rusland. De rechter had aanvankelijk besloten dat hij vast moest blijven zitten. Maar in hoge beroep is bepaald dat hij ook voorlopig vrijkomt. De 30 Greenpeace-activisten mogen Rusland niet uit... en hun hangt ook nog altijd een celstraf boven het hoofd. Staatssecretaris Van Rijn neemt maatregelen tegen de e-sigaret. Volgens het RIVM is de elektronische sigaret verslavend... en kan het zeer giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten. Rijnske Talhout is onderzoeker bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Talhout, wat is er zo giftig aan die e-sigaret? Er zit uh, nicotine in de e-sigaret en dat is uh, verslavend... Het uh, is ook gebeurd dat mensen de navulling van de e-sigaret uh, uh, tot zich genomen hebben, vooral kinderen, en dat heeft tot vergiftigingen geleid. Uh, als je de e-sigaret gebruikt, krijg je vaak niet alleen nicotine binnen, maar ook andere schadelijke en soms zelfs kankerverwekkende stoffen. U zegt het is bepaald geen onschuldig alternatief voor de, de, de oude sigaret? Uh, nou, het is niet onschuldig. Het is wel uh, minder schadelijk. Vanochtend op Radio 1 hoorden we uh, bij de KRO directeur van Galen... Uh, de grootste importeur in de Benelux van e-sigaretten. En die zegt dat die informatie niet klopt. Laten we even naar hem luisteren. Het RIVM heeft zelf geen onderzoek gedaan. Laat dat wel heel duidelijk zijn. Ze hebben geshopt in wat onderzoeken uh, wereldwijd van jaren terug... En het klopt inderdaad dat de FDA heeft een onderzoek heeft gedaan... en heeft daarbij één sigaret gevonden. Dat is in 2009 geweest, waar inderdaad vervuiling in zat... die kankerverwekkend zou kunnen zijn. Ja. Uh, zo wordt het ook omschreven in de infectie van het RIVM zelf. Alleen de FDA heeft dat wat anders verwoord. Ja, mevrouw Talhout, dat was uh, meneer Van Galen, de importeur van, uh, van deze e-sigaretten. Die zegt, ja, er is ooit één vergiftigde sigaret gevonden. Vindt u daarvan? Uh, nou ja, uh, dan hebben wij denk ik uh, andere literatuur gelezen dan deze meneer. Hij zegt de informatie is verouderd het... waarop u zich baseert. Uh, nou ja, uh, er zijn heel veel artikelen waarin er op wordt gewezen dat als je dus een e-sigaret consumeert... dat er bepaalde schadelijke stoffen vrijkomen. En dat is niet alleen het onderzoek van de FDA. Met andere woorden, hij uh, uh, leest ook selectief de onderzoeken, zegt u. Uh, nou ja, hij haalt er één bepaald uh, feit uit. Ja. En uh, ja, ook dat wijst er trouwens op, uh, dat er dus schadelijke stoffen vrij kunnen komen. Wat voor, wat voor uh, effect hebben die stoffen op de, op de gebruiker? Nou, ten eerste heb je natuurlijk de nicotine. Dat is verslavend. Uh, en verder komen er ook andere stoffen mee bij consumptie. Dat leidt tot uh, irritatie van de luchtwegen. En uh, ja, er zitten dus in lage concentratie kankerverwekkende stoffen in. Wat daar het effect van is, moeten we nog nader onderzoeken. Hey, dank u wel voor de uitleg, mevrouw Talhout van het uh, RIVM. Dank u wel voor ja. de tijd. Dit is het nos journaal. Het dooralt meegens. Nog een bericht van het RIVM. In Nederland is in 2011 bijna 20 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van psychische stoornissen. De behandeling van die klachten legde een beslag op ruim een vijfde van alle kosten in de zorg en welzijn. Zegt dat RIVM. Hart- en vaatziekten vormen de tweede grote kostenpost. In 2011 ging ruim 9% naar de bestrijding van die ziekte. Het afgelopen jaar zijn veel minder Nederlanders op vakantie gegaan dan anders. Het aantal vakanties liep met 3% terug. Dat is de grootste daling sinds de jaren 80. Blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van het Nederlands Bureau voor Toerisme. oorzaak voor de daling is de crisis. En daardoor geven Nederlanders al een paar jaar minder uit op vakantie. Er is dus een nieuwe ontwikkeling, zeggen de onderzoekers. De afgelopen jaren stabiliseerde het aantal vakanties. Uh, we gaven wel wat minder uit, we gingen ook wat korter. Maar het aantal bleef meer of meer gelijk. En nu zien we eigenlijk voor het eerst... Uh, dat er ook minder vakanties zijn ondernomen. Maar er is ook goed nieuws. Uh, hotels en pensions hebben een goede zomer achter de rug. Volgens het CBS steeg het aantal overnachtingen fors... ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. En ook de prijzen van de Kamers zijn gestegen. Senne Jansen van het CBS betekent eindelijk goed nieuws vanuit de horeca? Nou, de hotels vooral, die hadden, zagen een, heel goed, een hele goede zomer... 6,7 procent meer omzet dan een jaar eerder. Ja. Dus die hotels die deden het zeker goed. Uh, dat geldt niet voor de hele horeca. Nee, want hoe ging het dan met die andere takken? Nou, vooral de cafés, daar blijft het echt kwakkelen. Uh, het lijkt erop dat de consument in deze tijden toch liever thuis een biertje drinkt uh, dan in de kroeg. Omzet lag bijna 5% lager dan een jaar eerder. En, en het volume, dus echt het aantal drankjes, lag zelfs 8% lager. Dus uh, bij die cafés gaat het nog niet goed. En de restaurants? Restaurants hadden ook een omzetgroei, 2,6%. Uh, de prijzen groeiden daar ook. Niet zo hard als de inflatie. Uh, het lijkt erop dat restaurants ook door acties proberen meer, uh, meer gasten binnen te krijgen. Het volume, dus het aantal eters, groeide met een half procent ten opzichte van een jaar eerder. En dat is allemaal het gevolg van de crisis. Nou ja, de crisis speelt natuurlijk een rol. Mensen hebben een smallere portemonnee. En uh, ja, uit eten gaan, dat kost toch wel een, een flinke duit. Dus ja. daar houden ze wel rekening mee. Uh, maar de hotels, die, zagen een, die hadden een duidelijke opsteker. Dus dat is, dat is goed nieuws. Ja, hoe verklaart u dat dan? De, de, de hotels wel een, een betere omzet? Ja, we zagen de groei zowel in de zakelijke markt als bij, bij de toeristen... Um, en ja, het was natuurlijk lekker weer deze zomer. Misschien dat dat een, een rol heeft gespeeld. Uh, we moeten afwachten of deze groei bestendig is. Uh, maar het derde kwartaal was in ieder geval een mooi kwartaal. Of mensen blijven in het binnenland. En dat daarom uh, er meer hotels zijn geboekt. Dat zou zomaar Minder kunnen. Buitenland. Dat ja. mensen zagen van, nou het is lekker weer. Uh, waarom gaan we eigenlijk niet gewoon in eigen land ja. op vakantie? Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel voor de uitleg. Sennie Jansen van het CBS. In haar woonplaats Buinen is de schrijfster Hermine de Graaf overleden. Ze studeerde Nederlands, debuteerde in 1984... met de roman Een kaart, niet het gebied. Het boek kreeg de Geert-Jan Lubberhuizenprijs voor het beste debuut. Daarna schreef ze nog zo'n elf andere boeken. In 1988 kreeg ze de F. Bordewijkprijs... voor de novelle De Regels van het Huis. In 2002 verscheen haar laatste roman. Volgens de uitgever viel de graaf op... door de opgewekte weerbarstigheid van haar personages haar fabuleuze compositietechniek en haar trefzekere stijl. Hermine de Graaf was al een tijdje ernstig ziek, ze was 62 jaar. Een mooie verrassing voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een echtpaar uit Haarlem heeft 127 werken van 92 kunstenaars cadeau gedaan... vanwege de heropening van het museum. Het paar verzamelt al vele jaren werken van relatief jonge en onbekende kunstenaars... Stedelijk Museum noemt het een buitengewone gift van het echtpaan. Omdat ze bekend staan als een van de grootste verzamelaars van Nederland. En wat heel bijzonder is in dit traject is dat we het echt heel nauwkeurig in dialoog met de familie... een afroom hebben kunnen doen van het Nederlandse galerieaanbod van de afgelopen twintig jaar. Sport. Dat de Tour de France in 2015 in Utrecht begint, dat was bekend. Maar welke etappes verder in Nederland zijn, dat is nog een verrassing. In Parijs heeft de toerdirectie zojuist een persconferentie gegeven over het programma. Correspondent Ron Linker was daarbij. Ron, weten we al iets meer over die route na Utrecht? Nou, de route na Utrecht, daar wilde men uh, niks over zeggen helaas. De geruchten gonzen in Nederland dat mogelijk Zeeland een uh, plaats gaat leveren. Dus die vraag kwam uiteraard op tijdens mm -hmm. die persconferentie... Maar Christian Pudon hield de kaken op elkaar... en zei dat hij dat programma, het exacte programma... Uh, ja, in oktober 2014 uh, ging presenteren. Uh, dat we dan maar terug moesten komen, zei hij met een brede glimlach. Maar hij had jaar wel wachten een dus. ander... Nog... Ja, nog een jaar wachten, ja. maar hij had wel een ander uh, brokje goud. Althans, zo omschreef hij het zelf. Namelijk dat de Tour uh, onder de don doorgaat. Uh, uh, het begint dus met een verlengde proloog, zou je kunnen zeggen... van zo'n 13,5 kilometer op zaterdag 4 juli 2015. En dan de dag erna dan is er een etappe in en rond Utrecht... Uh, die begint uh, in de binnenstad van Utrecht, de historische binnenstad... dan onder de dom doorgaat en die finished, ja bij een groot vraagteken stond op de kaart. Onder de dom door, dat is, dat, dat is wel heel smal daar. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan organiseren. Ik heb er ongetwijfeld uh, uh, aan gedacht. Het is sowieso lijkt me een crime om dat te organiseren in de binnenstad. Maar goed, aan de andere kant, en dat werd ook nog een keer gememoreerd... Utrecht is een stad die houdt van fietsen. Er zijn meer fietsen daar dan inwoners, werd een aantal keren gezegd. Dus ja, dat de stad om kan gaan met een begrip uh, grote hoeveelheden fietsen... ja, dat mag wel snel boven water staan. Lossen ze vast wel op. Uh, de Franse wielermedia, hoe kijken die tegen Utrecht aan als startplaatsen rond? Nou ja, er werd uh, uh, natuurlijk een vraag gesteld van... waarom kunnen wij niet meer dit soort grote uh, startplaatsen organiseren? Ga maar na volgend jaar is dan in Engeland, het jaar daarop dan in Nederland. Waarom is het in Frankrijk? Nou, werd er werd toch gezegd, bijvoorbeeld door Bernard Hinault, hè, je weet het, voormalig toerwinnaar, een aantal jaren achter elkaar, vijf keer geloof ik zelfs. Die zei toen: Ja, die passie in Nederland voor fietsen, waarbij je soms al op drie jaren geleefd op de fiets wordt gezet, die hebben wij niet in Frankrijk op dit moment. En het is mooi om in 2015 een eerbetoon te doen aan die passie voor fietsen in Utrecht. Kijk, dat is mooi. Ron Linker, vanuit Parijs, dankjewel. We hebben verkeersinformatie. Jon Bakker bij de AWW. Met nog een korte file op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar, twee kilometer. Een vertraging bij de spoorwegen, want tussen Harningsveld-Giessendam. Nee, ik moet zeggen van en naar Harningsveld-Giessendam rijden geen treinen. De oorzaak is een kapotte trein en de vertraging meer dan een uur. Dankjewel, Jon. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Paul Tang is de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Het was een goede zomer voor hotels en pensions. Cafés en restaurants die deden het minder goed. En de psychische zorg kostte in 2011 zo'n 20 miljoen euro. En daarmee is het de grootste kostenpost in de zorg. 13 over 12 geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCRV. Jurgen van den Berg met lunch. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 Goedemiddag allemaal. Via YouTube te zien. Een documentaire serie over het levensverhaal van Bassi en Adriaan. In het media, uh, mediaforum moet ik zeggen. Financieel journalist Janneke Willemsen werkt ook voor WNL. Elke zondagochtend op tv. En Mark Vis van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En het gaat onder meer over de kwestie van de donkergekleurde stagiair. Tussen haakjes stond er ook nog bij neger. Uh, die dus werd afgewezen door een elektronica winkel. De eigenaar van die zaak, Mike de Wilde... probeerde in de media de zaak nog te redden. De tekst is gewoon door, door, door mijn werknemer gewoon zo grond en slecht geplaatst, dat het raakt nog kant nog wel. Vreemd is nog hierin, ik heb zelf de cv gevangen, ja. en daarin gezegd tegen mijn werknemer, nodig hem maar uit. Dan de Nationale Nieuwsquiz, daarin ontvangen we zometeen Hans Haks, en die komt uit Wijk bij Duursteen. Dit is Radio 1. Lunch met het medianieuws. Dat zijn roerige tijden voor de regionale media. De Nederlandse publieke omroep wil de regionale onderbrengen in Hilversum en de regionale omroepen zelf staan niet te springen. De provincie Limburg komt nu met een visie op de toekomst of met een strategisch kader zoals dat officieel zo mooi heet. De provincie gaat een miljoen euro vrijmaken voor een Limburgs mediafonds en gaat inzetten op innovatie en digitaal. In de studio in Limburg zit Maurice de Heus en is hoofdnieuws bij L1, dat is de regionale omroep daar. Maurice, goedemiddag. Goedemiddag Jurgen. Blij met deze visie van de provincie Limburg? Ja, we zijn er heel blij mee. En de provincie die haakt eigenlijk aan bij de gesprekken die er al zijn... tussen uh, de Limburgse kranten, dus de Limburg en het Limburgse Zagblad... en uh, de regionale omroep L1. Uh, wij zijn al eigenlijk min of meer aan elkaar verbonden... Uh, in een publiek-private samenwerking... en willen dat nu nog meer uitbouwen. En we zijn zelf aan het kijken naar de optie om samen met de krantenredactie en de regionale redactie van L1... om dat bij elkaar te brengen... en daar gewoon één groot internetplatform mee te starten. De provincie vindt dat ook een mooi idee... en we hopen op die manier een beetje toch de regionale journalistiek... Um, in de vaart der volkeren te kunnen opsturen. Is het een beetje zoals onder... in Brabant ook doen... dat, dat regionale mediacentrum, wat daar uit de grond ja, is Brabant, omroep, Ja, Omroep Brabant doet het met de stem. Uh, en dat, dat, daar zijn de eerste ervaringen zijn er wel heel positief. Het verschil met L1 is dat... Um, in Brabant eigenlijk nog alle informatie naar de afzonderlijke media gaat. Dus het gaat naar de website van Omroep Brabant. En het gaat naar de website van de krant, naar de stem. In Limburg gaan we echt één hele nieuwe entiteit creëren. Uit die samenwerking van L1 en de kranten. We doen het ook niet meer op onze eigen sites. We doen het echt alleen dan samen. En dat is spannend, want dat is helemaal nieuw. Helemaal nieuw in, uh, in Nederland. En volgens mij ook überhaupt helemaal nieuw in Europa. Tenminste, Ik ken zelf niet van die vergaande uh, publiek-private samenwerking in de journalistiek. Nee, en dan komt die provincie met die miljoenen over de brug. Maar jullie moeten wel de provincie ook uh, ja, controleren natuurlijk. Hoe gaat dat dan samen? Die, die, die relatie is natuurlijk niet veel anders dan nu. Want uh, sterker nog, nu worden we eigenlijk gesubsidieerd door de provincie. Dat geld dat gaat nu naar de nationale overheid. Dus die relatie die was er altijd al. Uh... De afgelopen jaren, en ik denk dat de provincie dat wel kan beamen... zijn we journalistiek heel correct met de provincie omgegaan... in de zin van zeer kritisch. En ja was die journalistieke onafhankelijkheid? Want die is er altijd geweest. Die stond wel altijd overeind. Net als bij jullie, want jullie worden natuurlijk ook gewoon publiek betaald... Ja, ik heb niet het idee dat dat, dat bij jullie ook zo'n heel groot item is dat de Haagse maar, politiek er altijd slecht uitkomt. De journalistieke onafhankelijkheid is in ieder geval gegarandeerd. Uh, ja, het bijzondere eraan is natuurlijk dat het een publiek-private samenwerking is. Uh, mag dat allemaal van Den Haag? Ja, en dat is superspannend. Uh, ook voor ons wel. Vandaag wordt er gesproken met commissariaat voor de media om te kijken: van ja, kan dat? Uh, wij denken zelf van wel, omdat het eigenlijk een, een, een, een nieuwe stap is in een samenwerking die er al bestond. Hè, de Limburger en L1, wij zijn al eigenlijk min of meer in een bedrijf uh, aan elkaar verbonden en we hopen die samenwerking nu ja, eigenlijk een nieuwe impuls te geven door te komen met die gezamenlijke website waar we dus alle regionale nieuws op verzamelen. Ja. Nou staat in dat uh, beleidstuk, want dat hebben we even gelezen, staat uh, dat ze dus wat de provincie wil, wil meer naar digitale journalistiek. Hè? Van digital first naar digital only staat er. Betekent het dat uh, de Limburgers straks hun krant bijvoorbeeld gaan missen, dat die gewoon gaat verdwijnen? Nou, ik moet eigenlijk een beetje zien in een ontwikkeling die bij, uh, bij veel kranten speelt op dit moment. Dat we een soort uh, digitaal platform aanbieden waar het eerste nieuws is op, te, uh, op te zien is. Um, en dat op het moment dat mensen meer willen lezen of meer willen zien, dat ze naar uh, de platforms van de omroep dan wel de krant worden geleid. En als je dan een verhaal hebt over bijvoorbeeld uh, Jos van Rij... dan heb je een klein berichtje op de website... en wil je het hele verhaal lezen, dan ga je naar de krant. En de krant zou daar, ja, net zoals veel Nederlandse kranten doen... maar ook bijvoorbeeld uh, de Wall Street Journal, waar dat een groot succes is... veel Amerikaanse kranten die gaan toch over op die tour. Dan moet je daarvoor betalen. Dat zou 9 cent kunnen zijn of 49, wat dan ook. Maar de gedachte is wel dat de kranten op die manier... ook een nieuw verdienmodel lanceren... Uh, en toch ook wel in deze digitale samenleving met de digitale media misschien overeind blijven. Ja, de provincie behoorlijk betrokken, dus bij de media, willen er ook intensief bij betrokken zijn, zeggen ze in dat stuk. En willen zelfs een essentiële rol hebben. Hoe merken jullie dat? Nou, het is wel zo, dat en dat is natuurlijk geen, geen Limburgs verhaal... maar, maar een, ja, goed, een, een, eigenlijk een Nederlands, maar ook een, een, een, überhaupt een, een globaal verhaal... dat de regionale journalistiek wel onder vuur ligt. Uh, in Limburg is dat zeker ook het geval. Uh, en wij merken wel dat we in de provincie... een hele constructieve gesprekspartner hebben... die wel willen kijken of ze op een of andere manier... die uh, regionale journalistiek overeind kunnen houden... om toch uh, nou, de taak van Waakhond... voor zowel gemeente als provincie overeind te houden. Uh, dat is natuurlijk toch zeker als het gaat over uh, de publieke journalistiek, onze hoofdtaak. Ja. Nu dus afwachten op het groene licht van het commissariaat voor de media. Dank voor de uitleg. Maurice de Heus, hij is hoofdnieuws van de regionale omroep L1. Het Britse onderzoek naar het hacken van telefoons... door het voormalige boulevardblad News of the World gaat door. Gisteren bleek dat Rebecca Brooks, dat is de baas van het moederbedrijf van de krant... vanaf 2009 opdracht heeft gegeven om miljoenen e-mails te wissen... die onhandig zouden zijn in toekomstige rechtszaken. Dat schrijft ze er zelf bij. The Guardian schrijft daar vandaag over. Brooks zag de bui dus al hangen, zou je kunnen zeggen. Maar lang niet alle mails zijn gewist. Vooral door technische problemen met de service van de krant. 90 miljoen mails maar liefst met potentieel belastend materiaal, zijn bewaard gebleven. Gisteren werd hier bekendgemaakt... de lijst met meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media. En de winnaar is, net als twee jaar geleden trouwens... en ook vorig jaar, John de Mol. Op de tweede plaats schittert Matthijs van Nieuwkerk. Dat is ook niet anders dan eerder. En de derde plaats, die is wel veranderd. En ook best een verrassing, Alexander Klupping staat daar nu... heeft Joop van de Ende van die derde plaats gestoten. Hekkensluiter is Paul de Leeuw... die van nummer 68 naar nummer 100 is gezakt. Je weet dat het jaar eindigt en dan komen de lijstjes altijd. Q Music heeft hem er al op zitten. Morgen is het de beurt aan Radio 10. Die zenden de top 4000 uit met de 4000 grootste hits uit de afgelopen 40 jaar. Radio Veronica volgt volgende week met de Veronica top 1000 aller tijden. Dan is er 3 voor 12 van de VPRO met de song van het jaar. Top 100 op uh, 3FM. En dan hebben we ook nog de winterse 50 bij de lokale omroepen. En dan als klap op de vuurpijl natuurlijk de top 2000 op Radio 2. En u kunt u hard ophalen dus vanaf morgen met al die lijsten. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Fans van Bassi en Adriaan die kunnen hun hart ophalen, want via YouTube is hun levensverhaal nu te zien. In korte afleveringen worden de belevenissen van het duo verteld. De broers Bas en Adriaan van Toor hebben interviews gegeven en laten veel beelden zien. Zegt Bassi tegen ons: Want een heleboel artiesten die hebben altijd sterke verhalen van vroeger. En ze zeggen: laat je foto's zien. En er is altijd het stereotype verhaal. Ja, uh, het hotelbrand brengt ze mee verloren. Nee, wij kunnen het laten zien. Ik heb bijvoorbeeld in de keuken staan met Zeven Leeuwen. Ja, daar heb ik een filmpje van. Ik heb op Salemas gewerkt, 22 meter hoog. Zo heb ik vrouw ontdekt, die stond tussen het publiek. En, maar daar, ook, daar kan ik foto's van laten zien. Uh, andere mensen schrijven een boek. Ik ben, ook trouw, ik ben trouwens een boek aan het schrijven over mijn leven. En Aad ook. En uh, zo moet je het zien. Maar uh, in een boek kan je niet eens mensen alles wijs maken. Maar wij laten het zien. Zo documentaire in veel delen dus onder meer te zien op hun eigen kanaal. En wij hebben een eigen YouTube-kanaal. Het was een enorme wildvloei. Elke gek zeg maar, filmpjes imiteren. Toen hebben we gezegd: dat vinden we zonde om zo'n item zelf zo gek te laten zetten. Hebben we hebben een eigen YouTube-kanaal begonnen. En sinds die tijd in september hebben we nu al tegen de 3 miljoen hits. Ja, u vindt de opname van het duo als u op YouTube uh, zoekt naar Bassi Adriaan Channel. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Oeh. Oeh. Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. In de Verenigde Staten is veel aandacht voor de benoeming van de eerste marihuana redacteur bij de krant The Denver Post. In Denver is het vanaf januari toegestaan om softdrugs recreatief te gebruiken voor de lol. Dus eh, er komt ook een hele website waarvoor een wietrecensent gaat schrijven en waarop een adviescolumn over het gebruik van softdrugs verschijnt. Amerikanen vinden dat allemaal erg opvallend. Wij vinden het vooral een terugkeer naar vroeger. In 1977 namelijk was het Koos Zwart, zoon van PvdA-minister Irene Vork, die wekelijks in het radioprogramma In de Rode Haan... de laatste stand van zaken rond softdrugs doornam. Pas op, hier is het rode gevaar. Eh, eh, eh, eh, eh. Koos, heeft het in de regel druk. Meneer koos. Over andere doping. Marokkaanse 310, Katama 14, Turkse 340, Libanon rood 350, Libanon geel 360, Afghanistan 450, Pakistan 380, Citral 4,5, India-tempel 550 en Nepal 4,65 per gram. In de sector wiet, Congolezen 12,50, Mexicaanse 5 gulden, Colombiaanse 15 gulden, Thailand 10 gulden, Indonesische 4 gulden en Nederlandse wiet 65 cent per gram. En dat waren dan weer de maximale richtprijzen per gram hash of wiet. Koos Zwart was dat, later deed hij dat ook op Hilversum 3, Popdonder Plus. De gegevens voor die lijst trouwens met softdrugskoersen... die kreeg hij via een landelijk netwerk van gebruikers. In 1986 moest Koos Zwart stoppen bij de VARA. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Janneke Willemsen is financieel journalist... en presentator bij WNL, WNL op zondag. Hartelijk welkom. En Mark Viss is secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Nog dit jaar, hè Mark? En dan ja, gaat het, uh... nog dit jaar. Ja. Uh, we moeten jou nog wel even bedanken uh, met z'n allen... want uh, de CAO is rond. Er is een principeovereenkomst... dus de leden die moeten nog uh, zeggen of het ook inderdaad rond is. Maar we zijn er in ieder geval op onderhandelingsniveau zijn we eruit. Anderhalve procent erbij, las ik... Uh, 1,5% eenmalig aan het eind van het jaar. Zodat uh, de mensen die uh, ge gedwongen moeten vertrekken... Uh, daar ook nog uh, iets uh, van merken. Uh, want de meeste ontslagen uh, bij de publieke omroep... zullen 1 januari uh, uh, vallen. Uh, in, in, vanwege de fusies. Uh, maar we hebben ook wat, wat, wat structureels afgesproken. Uh, qua salaris dan is dus 1% per 1 januari uh, komend jaar... en procent per 1 juli. Maar dat is eigenlijk uh, niet het allerbelangrijkste. We, het allerbelangrijkste vind ik nog steeds... dat we afspraken hebben gemaakt over de, wat ik dan maar even noem... de doorgeslagen flexibilisering in Hilversum. Um, dat iedereen gewoon standaard hier alleen maar een, een tijdelijk contract krijgt. en nou ja, Die erkenning is er ook bij de werkgevers. En dat is, uh, dat is een hele belangrijke stap die we gezet hebben... dat we dat ook echt gaan aanpakken. Ja. Uh, Janneke, wat, wat, uh, ben jij de thuis lid van de bond of niet? Nee, ik ben niet lid van de bond en ik ben. Maar dan uh, krijg je niet toch ook niet als je geen lid bent? Of uh, hoe zit zeg maar... dat? Als freelancer krijg je het wel helemaal niet. Nee, freelancers zijn <lacht> eigen ondernemers. Dus die hebben wel weer een hele goede uitgangspositie. Om bijvoorbeeld met WNL zeker, te gaan zitten. Zeker, zeker. En gaan zeggen van ja, maar als, als, als, als de werknemers dat krijgen. Dan hebben wij daar natuurlijk ook recht op. Ja. Uh, nee, het geldt voor uh, uh, heel het omroeppersoneel. Ja. We sluiten hem voor het hele omroeppersoneel. Nee, dat snap ik. Dat is ook zo. Wat vind je ervan? Dat daar, dat daar een, uh, nou ja, de compensatie kan je het niet eens noemen denk ik. Maar in ieder geval een tegemoetkoming komt voor die mensen. Die dus straks per 1 januari eruit moeten. Nou, ik denk wel dat het goed is dat er iets gedaan wordt voor ze. Kijk, uh, het zal nooit leuk zijn als je ontslagen wordt. Maar uh, het verzacht een heel klein beetje als je dan toch wat geld hebt... om in elk geval misschien de eerste maanden te overbruggen. Neemt nou, dit staat los weg, van het sociaal plan, wat natuurlijk van, van, van, van toepassing is. En die anderhalf procent eenmalig geldt ook voor uh, mensen voor die uh, aan het werk blijven. Dus ja. het is niet een, een maatregel uh, die alleen voor uh, uh, mensen geldt die uh, ontslagen worden. Maar we hebben wel gezegd van ook zij moeten van uh, uh, deze CEO kunnen profiteren nog. Ja, oké, okay, duidelijk. We gaan zo meteen praten over. Want nou, ik, ik zeg, mensen weten dat misschien. Jij stopt bij de NVJ en je gaat naar de onderwijsbond. Hè? Dat is Weet. de reden. Ja, dat was het sesioen... per 1 januari. Oké. Okay. Dus vandaar dat je hier nog nu, nu wel even zit. Heb <lacht> ja, met... procent nog net even mee? Nou, ik, ik val niet <lacht> onder die CEO. Dat is altijd het nadeel. Ik val niet onder de CEO die ik zelf afsluit, maar. Neem had... niet weg dat ik er uh, uh, toch heel goed van ben. Dus hadden we wel 3% ja. gehad? Waarschijnlijk. Ja, 5 minimaal. <laughs> ja. Oké, okay. uh, dankjewel. Uh, we gaan zo meteen doorpraten in deel 2 van het uh, Media Forum. Dit is Radio 1. Maar eerst dat ja, jij zit ook al te lachen dat door het meegeven. 1,5 procent, uh, oh, zo komt Jan Splinter door de winter. Hoe is dat? Laatste nieuws. Laatste nieuws. De grootste importeur van elektronische sigaretten in de Benelux... zegt dat e-sigaretten aan alle veiligheidseisen voldoen. Staatssecretaris Van Rijn denkt over extra maatregelen... omdat de elektronische sigaretten en shisha-pennen volgens het RIVM... verslavend zijn en zeer giftige stoffen kunnen bevatten. De importeur zegt dat het RIVM zich baseert op verouderd onderzoek. De eerste bedragen over de hoogte van de tol op de Duitse autobaan zingen rond. Een Viet voor tien dagen zou tien euro gaan kosten. Een Viet voor twee maanden kost de buitenlandse automobilist dertig euro. En wie het hele jaar gebruik maakt van de autobaan is honderd euro kwijt. De leden van de Partij van de Arbeid hebben het vroegere Tweede Kamerlid Paul Tang gekozen... tot lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Paul Tang was van 2007 tot 2010 financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. En in haar woonplaats Buinen is de schrijfster Hermine de Graaf overleden. Ze studeerde Nederlands en debuteerde in 1984 met de roman Een kaart, niet het gebied. Hermine de Graaf was al enige tijd ernstig ziek. Ze was 62 jaar. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met een korte file na een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij de Van Noordbrug, twee kilometer. Er zijn wel twee rijstroken dicht. Er vertraging bij de spoorwegen, want tussen Gorkum en Sliedrecht... rijden geen treinen. De oorzaak is een kapotte trein en de vertraging meer dan een uur. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Janneke Willems en Mark Vis. Um, de zaak Jeffrey Korndijk, want dat is het intussen geworden. Hij kreeg per ongeluk een mail met de tekst... Ik heb nog even gekeken, maar het is dus niks. Ten eerste, het is een donker gekleurde tussen haakjes neger. Ik uh, moet dat trouwens zeggen voor de, voor de volledigheid. Er stond ook nog een zinnetje over dat hij niks met computers had. Uh, deze Jeffrey Korndijk kreeg na een sollicitatie de mail... waarin de bedrijfsleider aan de eigenaar van een elektronica winkel liet weten... Uh, dat, uh, ja, dat hij dus niet voor hen kan werken dus de conclusie is omdat hij gekleurd is. Um, Janneke, die sollicitant, die Jeffrey dus... die plaatste die mail met daarin de afwijzing online. Daarna barstte het mediacircus los. Bijna alle kranten nemen die mail ook over. Um, was gisteren bij Humberto Tan te gast. Terecht dat hij zoveel aandacht krijgt? Ja, ik denk het wel. Want het gebeurt eigenlijk zelden dat uh, het zo duidelijk is... dat iemand echt om uh, uh, discriminerende reden wordt afgewezen... omdat hij uh, donker is... En dat meestal, uh, hij zei het ook zelf, hè, soms voel je dat wel... maar het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat je dat ook zwart op wit hebt. En ik vind dat het wel belangrijk is dat dat wordt aangekaart. En dat uh, hier in Nederland hebben we vaak het idee van... ah joh, dat gebeurt toch niet meer en het is toch niet van deze tijd. En dat is het dus ook niet... Maar je, daarom vind ik het goed dat aangetoond wordt... dat het dus echt nog wel gebeurt. Ja, die mail had hij in principe natuurlijk nooit moeten hebben. Dat is een foutje geweest van degene die mail heeft verstuurd. Ja. Dus aan, in dit geval aan die, aan die sollicitant en niet aan zijn baas. Geeft ook aan dat die bedrijfsleider weinig met computers heeft. Als dus jij ja. zo met je mail omgaat. Dat is wel zo, ja. ja. Um, die eigenaar van die uh, winkel, die uh, hebben we ook her en der gehoord en gezien. Um, is ook wel met naam en toename genoemd. En wordt nu ook geloof ik zelfs bedreigd. Um, ja, dat kan toch ook weer niet de bedoeling zijn. Is nou, zo doorgeslagen in Nederland dat we meteen allerlei bedreigingen uh, gaan doen. Ik denk dat die man uh, correct heeft gereageerd. Door, te, door de direct en ook met felle bewoordingen afstand van te nemen... en die bedreffende bedrijfsleider op normatief te zetten. Vind jij dat hij echt afstand van heeft genomen? Want wat ik heb gehoord is dat hij eigenlijk zei... nou, sorry voor de manier waarop je het hoorde. Nee, wat ik begrepen heb, maar dat is dan geschreven... dus ik heb hem te niet horen zeggen... nam hij er echt afstand van... en nou. heeft hij ook die bedrijfsleider nou, op nou, uh, non-actief Ik ben het wel een beetje met Janneke eens... want ik hoorde hem gisteren ook voorbij komen... we hebben net nog een klein stukje weer laten horen... hij, hij, hij doet zichzelf, laten we zeggen, zijn eigen zaak niet heel erg okay. goed... Nee, hij zit een hij beetje had, in hij, om te draaien. Ja, hij had moeten zeggen: nee, uh, Sorry, ik vind het verschrikkelijk dat mijn medewerker uh, zo kan denken en uh, uh, dit uh, nou ja, uh, jou op deze reden heeft afgewezen. Uh, Absoluut. Maar ja, dat misschien het heeft hij dat in, verhaal, een, in tweede instantie dan gezegd. Dus is hij ja. ook weer geschrokken van uh, uh, de reacties maar op zijn eerste reactie. Maar degene die de mail verstuurde is inderdaad op non-actief gesteld ja. uh, nu, begrijp ik. Ja. Uh, Vandaag staat ook op teletext 101 uh, de Chinese grap van Gordon. Die krijgt ook weer een vervolg, want uh, er is uh, nu uh, aangifte gedaan... Hè, van, uh, door het meldpunt discriminatie. Wat hij is er afgevallen. Oh nee, hij staat er nog steeds op, Ja. ja. Je, oh, je zit naar de 101-teletextpagina ja, zou... ja, ja, ja, ja. te kijken. staat er nog steeds op. Ja, die hebben uh, een klacht ingediend. Ja, ik, ik weet niet zo goed. Maar uh, ja, ik vind het moeilijk hoor. Want uh, dat is dan weer mijn gevoel. Ik ben geen Chinees. Dus uh, uh, bedoel, misschien voel je je inderdaad ontzettend geschoffeerd. Maar in het geval van Gordon denk ik... We weten dat het een, een, een mafcase is. Nee, en dat hij alles tot in het uh, absurde doortrekt. En ja, ik, ik las ook ergens de mening van iemand die zei... ja, misschien heeft hij het wel als een soort metagrap bedoeld. Want hij maakt dan een grap waarbij je jezelf je, zelf eigenlijk gaat schamen... over dat jij dat misschien ook soms wel denkt. Nee, maar Het is, het is, het is, het is A, een grap uh, uh, die uh, een langere baard heeft dan Sinterklaas heeft... Uh, het is in de categorie Belgamoppen. Ik uh, bedoel, ik kom uit Friesland. Nou, hoe vaak ik daar niet wat te, over uh, te horen krijg. Uh, over uh, boeren en achterstand en weet ik wat allemaal. Als we daarvoor naar het uh, meldpunt discriminatie moeten gaan lopen. dan begint het wel heel erg uh, uh, correct te worden wat dat betreft. Maar als het gaat om 1-1. Ik heb altijd geleerd: een 1-0-1, uh, uh, dat is het belangrijkste nieuws. Dat, dat, dat is. Uh, uh, ja, het, het belangrijkste nieuws staat op uh, pagina 101. Mm -hmm. Als dit het belangrijkste nieuws is... dan mag ik hopen dat het, dat het met een enige uh, ironie erop is gezet maar ik kan me toch niet voorstellen, of ik hoop in ieder geval niet... dat dit het belangrijkste ja. nieuws op dit ogenblik in Nederland is. Ja, hij staat nu op 9, geloof ik, van, van alle dingen. Maar maar hij ziet iets dat... naar beneden gezegd. Ja, maar goed, dat zegt op zich ook niks, want het staat er gewoon op. en uh, Het stond eerder vanochtend stond het hoger. Nee, en, en, en de NOS is daar ook mee bezig. Ik bedoel, als er een nieuwe journaalpresentator is... dan komt hij ook op pagina 101 uh, te staan. Dus ze, ze, ze zijn daarmee wat aan het bewegen... Geno. dat niet per se het belangrijkste nieuws dus blijkbaar op maar 101 moet de staan. de vraag is, is, ligt er niet te veel focus op dit soort... Berichten. Nou ja, het lijkt wel nu even een thema te zijn. Maar um, ja, als we het hebben over uh, die figuur die naast Sinterklaas loopt... want daar wil ik het niet nog een keer over hebben. Dat hebben we natuurlijk al gehad. Dan hebben we nu de Chinese grap... Maar ik vind dat het geval van, uh, die, die, Jeffrey. Je, van die Jeffrey... dat dat er helemaal buiten staat, totaal, want no. dat is iets heel anders. Het is geen grap, het is geen fantasiefiguur. Dit is iemand die dat daadwerkelijk overkomt... die ergens een stage wil gaan lopen en te horen krijgt... we nemen jou niet, uh, nou ja. ja, dat is dan dus, per ongeluk... Dus vraag, maar ze nemen jou niet, want ja. je bent donker. Ja. Nou ja, ja. Dat is een totale andere orde, want dat is, dat is geen grap uh, uh, die daar nee. gemaakt wordt. Uh, dit, dit, dit zijn grappen en dan kun je zeggen van het zijn puberalen, het zijn flauwe grappen. Of, of je kunt inderdaad er nog de discussie over hebben, het is racistisch, al dan niet... Ja. Maar dat is een, een, een totale andere categorie. Ja, in, in dat ja. kader, daar is natuurlijk ook de afgelopen tijd heel veel over gezegd... dus los van die medewerker van de, van de Sint... maar ook uh, is er een rapport geweest, een Europees rapport... van hey, is er racisme in Nederland? Nou ja, onze minister van Sociale Zaken, Asscher, die zei... Nou, dat, dat is er niet, maar dit zijn toch voorbeelden... van ja, dat, nou, dat het wel dat degelijk is er natuurlijk aanwezig natuurlijk is. Wel. Ja, dat is er natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, uh, nu komt het heel duidelijk aan de oppervlakte... zeiden we net al, omdat het dan gemeld is. Ja, ik weet zeker dat er heel veel mensen op die manier denken... en ook kijken op het moment dat er uh, mails binnenkomen. Ja, het is onzin om ook te zeggen dat er geen racisme is. Natuurlijk, er is racisme. En nu komt het inderdaad weer eens even aan, aan het licht. Ja. Maar dat, dat zijn, uh, nogmaals, is, ik vind het in andere orde zitten... dan waar het bureau ja. discriminatie nu mee bezig ja. is met Gordon. Da daarover gesproken, want die willen dat RTL excuses aanbiedt. Moeten ze dat doen, vind jij? Onzin. Vind nee. ik ook onzin. Ook niet. Nee. En Gordon heeft zelf al gezegd dat hij er ook uh, klaar mee is. Dus oké. Okay. Dan naar uh, de Volkshand. De verslaggever van die krant is meegewezen met de een speciale eenheid van de politie die toezicht houdt bij voetbalwedstrijden. De beelden van hoe en achtige praktijken van de politie bij de Ajax. Celtic-wedstrijd, die hebben de politie aan het denken gezet. En daarom heeft de Volkshand uh, een uitnodiging gekregen om zelf te komen kijken. Er was een hoop gedoe over. Uh, met name de Celtic supporters die zeiden van uh, nou, het is ongelooflijk hoe wij zijn mishandeld uh, zelfs. Uh, Jannek, je hebt dat, dat verhaal gelezen. Uh, we lezen het verslag van een journalist die. Uh, Mee is met deze zogeheten Romeo aanhoudingseenheid. Slimme zet van de politie? Ja, ja, het, het ja. Ik vind het wel er is. Natuurlijk, ja, een verslaggever gaat mee met de politie. Je krijgt nu hun kant van het verhaal te horen. Op zich best een. Goede zet. was tijdens de wedstrijd Ajax-Barcelona eigenlijk, eigenlijk niet zoveel gebeurd, lezen we in het verhaal. Dus... Zijn ze ook een beetje teleurgesteld? Ik lees een beetje dat de verslaggever en de agenten wel een beetje teleurgesteld zijn, dat er ook niks gebeurt. Want De avond duurde wel erg lang. Ze hebben één iemand aangehouden, maar die stond ja. eigenlijk al op de lijst omdat hij nog wat open had staan. Die hebben ze bij het uitgaan ja, van de dus arena... Het, het, er sprak wel een beetje teleurstelling uit. Van, Nou, had wel wat mogen gebeuren. Ja, ze hadden natuurlijk liever echt bij de Celtic-wedstrijd aanwezig ja. geweest. Maar ja, dat kan dan niet meer dat natuurlijk. Dat was de aanleiding. Maar ja. wat... wat wat vind, Mark, wat vind jij, want ik hoor een klein beetje cynisme door, doorcijpelen. Uh, ook bij de verslaggever zei jij, met, met nadruk erbij. Uh, ja, is dus volkshand dan gebruikt, vind jij, door de politie? Nou ja, kijk, het, het sterke van het artikel is dat, dat zowel de verslaggever... Uh, uh, in zijn eigen bewoordingen zegt dat hij uitgenodigd is... en ook uh, de politiewoordvoerder dat nog even laat uitleggen... Um, het jammere ervan vind ik alleen dat de politie het pas doet... op het moment dat ze denken, we hebben een imagoprobleem... en dat moet gekanteld worden, dus nu mag je mee. Ik zou zeggen, wees dan altijd open. En uh, zorg ervoor dat je, dat je altijd dus de gelegenheid biedt aan verslaggevers om mee te gaan. Ja. En dan kun je inderdaad afspraken maken over dat... Uh, uh, uh, Regisseurs of agenten niet herkenbaar. Uh, uh, maar dat in doen ze toch wel vaker. Ik herinner me een foto in de Telegraaf ja. nog, waar opstel zelfs bij was, bij, bij een soort invalactie van de politie. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja. Dat er, uh, er was toen ook uh, ja, een legertje journalisten mee bij een inval in een huis. Wat daar mm -hmm. precies gebeurde, weet ik niet meer. Het zag wel heel indrukwekkend uit. Ja, maar dit. dit, dit kwam op mij over echt als een, een, een PR-strategie. Op zichzelf niks mis mee, want als een organisatie vindt... dat er iets uh, uh, aan de beeldvorming gedaan moet worden dan hebben ze daar middelen voor en dan kunnen ze inderdaad mensen uitnodigen. Maar, ik me maar me dat niet kwam elke... nu echt over. Ja, maar dat als, als ze bij elke boek... actie journalisten mee willen hebben ook. Nee, maar je... Nou ja, niet elke actie, maar je kunt... Ik kan me niet voorstellen dat er niet eerder verzoeken zijn geweest van, van media... Uh, die zeggen van god, die Romeo-eenheid, uh, uh, dat is wel een aparte. Ja. Uh, daar willen we wel eens uh, kijken hoe, hoe het daar aan toe gaat En dat... Uh, het komt me nu over. Echt over van, van ja, we zitten met een wat uh, gemankeerd imago. Dus laat, laat ze oh. nu maar komen. We hebben de, we hebben de politie even gebeld. Uh, die gaven aan dat dit niet bijzonder is en dat het eigenlijk toevallig is dat uh, deze krant uh, dit keer is meegegaan. Uh, was het slim geweest om uh, juist voor een andere krant te kiezen, bijvoorbeeld, denk jij? Of... Nou, ja, wat, Want er er, er zit eigen... wel wat kritiek ook in dat stuk, wel, uh, bijvoorbeeld? Ja, nou ik denk dat dat op zich wel uh, uh, getuigt van... Uh, uh, nou ja, dat dat wel bewonderenswaardig is. Dat je met uh, de volkskrant en dat je dus kennelijk de kritiek ook toestaat... Ja. hoewel ik niet weet uh, hoeveel invloed een geïnterviewde partij dan uiteindelijk nog heeft hoor ja. op zo'n uh, artikel. Nee, de, de opgevoerde mensen zijn in ieder geval anoniem gehouden. Zo, dat, dat ja, is natuurlijk, ja lijkt precies. Logisch. Daar zijn natuurlijk afspraken over gemaakt. Ja. Dus wat dat betreft, ja, dan komt het wel evenwichtig over. En ik vind het wel, ja, ze hadden ook voor uh, bijvoorbeeld de Telegraaf kunnen kiezen. En dan weet je ook dat je dan een andere soort invalshoek krijgt. Want dan ja. was misschien die ene persoon die dan werd opgepakt... toch wel weer verheven tot een gigantische... Uh, Real. Nee, maar dat, ook nou ja. dat is onderdeel van, van, van, van mediabeleid en van, van PR-beleid. Daar moet je ook niet my, my, mysterieus over, over doen. Zo werkt dat nou eenmaal. Je kiest natuurlijk een medium uit... Waar, waarbij je de geloofwaardigheid het grootste, grootste hebt. En de ene keer is dat de Telegraaf... Eh, omdat hij het verhaal beter ondersteunt. En de andere keer is het eh, de Volkskrant. Waarom gaan eh, Snowden en consorten naar de NRC om... Eh, daar alle publicaties te doen. Nou, die hebben gewoon het Nederlandse landschap gescand en gekeken van waar komt het, het beste tot zijn recht. Nou, in dit geval NRC. Ja. Ja. En zo pikt iedereen pikt er wel wat uit. En ja, dit keer is het dan de Volkshand geweest. Ja. Ja, wat ik wel jammer vind, is eigenlijk waarom is dit verhaal niet direct na. Nou, de Celtic affaire ja. uh, geweest. Ja. Bijvoorbeeld een week erna, want dan ja. konden ze ja, nog meelichten dat, meeliften, geen, er was in dat verhaal. Het was geen nieuwe wedstrijd nog. Oh, praktische reden. En het imago ja. is natuurlijk in de in de loop uh, in de dagen erna pas echt. Ter discussie kan ja. te staan. Toen is die discussie ook echt losgebarsten uh, rond die Celtic supporters. We gaan nog even hebben over de provincie Limburg. Uh, trek een miljoen uit voor de regionale media. Blijkt uit een beleidsplan dat de provincie 6 december presenteert. In dat stuk Limburg, medialandschap in beweging. Lezen we dus dat de provincie dit doet... om zo de pluriformiteit in de media te behouden. Mark. Uh, een miljoen. Maar we hoorden net uh, de man van L1 uh, vrij enthousiast over de plannen die daar leven. Ja, nou ja kijk, op zichzelf kun je natuurlijk uh, afvragen of een miljoen... of dat uh, echt zo aan de dijk zet. Ik denk dat het signaal wat er uh, vanuit gaat... dat een provincie zich zorgen maakt over uh, de, de journalistieke voorziening in de provincie dat dat het allerbelangrijkste is. En hoe kan een provincie dat dan doen? Inderdaad door een geldbedrag beschikbaar te stellen... om het uh, uh, uh, een soort aanjagerfunctie uh, uh, uh, te geven. Uh, en je ziet dat soort initiatieven her en der in het land ontstaan. En zeker uh, uh, buiten de Randstad... waar die, die, die regionale journalistiek zo enorm onder druk staat... Dat het besef door begint te dringen ook bij de overheid... Van dat, dat je die, die, die journalistiek echt heel hard nodig hebt ja. uh, voor de democratie. Maar het gaat hier dus heel ver. Het wordt echt gewoon één platform... waar eigenlijk alle betrokken partijen uh, zich bij aansluiten. En uh, ja, je, je krijgt dus echt een regionaal uh, media-platform. Uh, is, het, is het logisch dat dit soort initiatieven er komen? Nou, ik vind het in elk geval heel verrassend ook. Want uh, je weet, dat, dat weten we al langer... Uh, mensen in de provincie, uh, maar uh, ja... Dat bedoel ik dus weer niet denigrerend. Want op de een of andere manier denken Kijk mensen die uit, buiten de Randstad... Meldpunt, uh, ik kom zelf van buiten hier. de Randstad. Waar kom jij vandaan? He? Ik kom uit de Wieringermeerpolder. Okay. Dus uh, de snelweg naar Horen en dan nog twintig minuten richting het uh, noorden. En dan rijden je zo er doorheen. Ja, ja Noord-Holland. Nou, Friestland, ja, uh, Drenthe. Ja, ja, precies. Maar op de een of andere manier is het toch vaak zo... dat mensen bijvoorbeeld die nog in mijn dorp wonen... of uh, mensen die ik ken in Limburg zich niet vertegenwoordigd voelen... Uh, door de uh, Nederlandse of de nationale po uh, politiek, wou ik zeggen, maar media. Uh, media. media. Uh, en, ja, en, en, en je bent toch gebonden aan de streek waar je woont. Daar heb je veel meer binding mee. Dat vind ik wel heel bijzonder... dat dan toch de regionale media onder druk staan. Want mensen die er wonen willen wel graag die nieuwsvoorziening. En toch is er dus blijkbaar op advertentiegebied uh, weinig aan te verdienen. Maar ook op abonnementgebied. Uh, dus, dus mensen willen het wel, wel hebben... Maar de bereidheid om ervoor te betalen. En daarom zeg ik ook: van de oplossing moet niet uit de politiek komen. Moet niet uit die provincie komen. Uiteindelijk moeten de bedrijven het zelf gaan doen. Dus de mediabedrijven moeten zelf met een oplossing komen. Om toch weer die aansluiting te vinden bij uh, die lezer, die kijker en die luisteraar. En uh, een politiek kan alleen daar een urgentie uh, uh, op aangeven. Ja. Dat, ze, dat ze dat belangrijk vinden en daarin meedenken. Ja. Tot besluit. Heb jij de foto's van uh, ons koningspaar nog gezien in zwemkleding? Nou, ik heb toch maar even geklikt, ja. Ik wist natuurlijk dat ik hier moest komen. Even. Wat vond je van die zwembroek van de koning? <laughs> Daar laat ik mij niet over uit. <laughs> <laughs> um, maar dan even de zaak die daar natuurlijk achter zit. Want in Nederland, uh, nou ja, Poont heeft een, een linkje geplaatst. Hè, nou, dat, uh, dat het blad, uh, dat, dat dus de boel wel heeft afgedrukt. Die zich dus niet aan de ja. mediacode houden. Dat, dat buitenlandse blad natuurlijk. Um, Poont plaatst een link. Uh, wat, wat vind je ervan? Nou ja, recent is er uh, in een andere zaak die al een tijdje liep. Poont had uh, een link geplaatst naar foto's uh, uh, Playboy va van foto's. Playboy. Ja, ja, ja, precies. Van, van Britt Dekker. Van Brit Dekker en uh, toen dacht Playboy uh, uh, van nou het is genoeg. Uh, we gaan nu maar eens mee naar de rechter. En uh, nu heeft Geen Stijl toch gelijk gekregen. Het plaatsen van een link is dus niet... Uh, strafbaar. Hmm. Dus kennelijk hebben ze gedacht, hé, hey, dat is leuk. We kunnen nu weer een link plaatsen. Is niet strafbaar, ja. want we hebben niet zelf het materiaal. En toch een rel veroorzaken. Ja, en maar... dat is natuurlijk hun core business. Ja, maar ik denk dat Pant ook uh, zich weinig uh, gelegen laat... aan uh, de mediacode die uh, engzijdig door de RvD is. Maar dat die uh, andere bladen het dus allemaal wel doen... dat zegt er ook wel iets dan. Hey, die andere bladen die doen dat, omdat ze namelijk... als ze het niet doen, uh, los van dat ze voor de rechter moeten komen... Uh, ook uitgesloten worden van alle officiële bijeenkomsten van het Koninklijk Huis. Ja. En Poons dus, vindt dat alleen maar leuk. Ja, en die bestaat gewoon nee, bij de gratie nee, van en, en misschien, misschien vinden ze het wel prettig dat ze ervan uitgesloten worden... want dan kunnen ze daar weer een reportage over maken. Dus dat, dat, dat, ik moet ook ze zeggen, ik vind het zijn. eigenlijk ook wel weer ik bedoel, uh, grappig. Het is ja. een bepaalde stijl. Maar, ja. En als dat de discussie... Het is hier geen, stijl. Tot... geen stijl. Geen, geen stijl. <laughs> nou ja, als het de discussie over die mediacode weer op gang kan brengen... dan zou uh, dat heel erg prettig zijn. Ja. Want daar wil jij ook wel vanaf. Ja, dat is een lach. Ja. Dank dat jullie hier waren voor het Mediaforum. Met z'n tweeën Mark Viss en Janneke Willemsen. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Die heet Banging on the Doors of Love. Het is het tweede album van Sandra van Nieuwland. Radio 1 CD van deze week van Sandra van Nieuwland. En uh, van dat album draaiden we Oxygen. We gaan de nieuwsquiz spelen. Doen we met Hans Haks. vandaag 51 jaar uit de Wijk bij Duursteden. Hartelijk welkom. Grote hobby is voetbal, maar ook uh, scheidsrechteren. Klopt, ja. ja. Merkt u nou ook een verandering uh, na alle incidenten die er zijn geweest, met name dat grote incident rond de grensrechter, natuurlijk? Ja, dat is wel geweest. Maar ik vind dat het aardig rustiger wordt, moet ik wel zeggen. Toch wel. Toch wel, uh, ja, de acceptatie is toch wel. Uh aardig goed nu. Mensen houden zich wat meer in. Ja, absoluut. Gelukkig maar. Ja, ja. Um, 42 punten, dat is de hoogste score tot nu toe deze week. Dus daar moeten we in ieder geval overheen. Willen we de weekwinst uh, ja. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. Groco, -ko coalitie. Grote coalitie. De... de nationale nieuwsquiz. Grote coalitie in Duitsland. De Volkskrant um, heeft het over Norbert. Zuid-Duitse Zeitung. Het gaat om Norbert Waal. De CDU Sezu. bieten, geen tol is um, de kop. En ook Joe Dorschnitt. Ja, ik ben blijkbaar nog een echte Duitser. Um, dus ik ben het er helemaal mee eens. Ja, wisselende reacties in Nederland op het gisteren gesloten regeerakkoord in Duitsland. Vraag 1. De agrarische sector in Nederland reageerde verheugd op het invoeren van een minimumloon. Hoe hoog wordt dat wettelijk minimumloon in Duitsland? Um, nee, dat weet ik niet. Nee. Dat is 8,50 per uur. De ANWB is minder blij met het Duitse akkoord omdat buitenlanders tol moeten gaan betalen, staat er in die plannen. De Duitse krant Bild meldt dat een vignet voor 10 dagen 10 euro gaat kosten. Vraag 2. Angela Merkel zal in de nieuwe regering opnieuw bondskanselier worden. Aan haar hoeveelste termijn begint Merkel? Tweede termijn. Dat is niet goed, het is de derde. Sinds 2005 is zij bondskanselier in Duitsland. Bij vraag 3 hoort geluid. Luister goed. De elektronische sigaret, de e-sigaret, blijkt zeer gevaarlijk. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel mensen denken dat de e-sigaret niet gevaarlijk is. Advies, rook hem niet in de buurt van kinderen. <kluis> Nou, ook van een elektronische sigaret gaat u dus hoesten. Vraag 3. De e-sigaret blijkt dus geen ongevaarlijk alternatief voor een gewone sigaret. Uit onderzoek van welk instituut blijkt dat? Uh, RIVM. Dat is goed. Mond- en keelirritatie, duizeligheid en misselijkheid zouden veelgehoorde klachten zijn. Vraag 4. Hoe heet de bewindspersoon persoon die liet weten direct actie te willen ondernemen vanwege dat RIVM-onderzoek? Mm. Nee, ik weet niet. Nee. Zijn naam is Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hij wil niet wachten op Europese regelgeving, maar zelf met aanvullende regels komen. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Dat is, je kunt duidelijk zien dat er vooruitgang wordt geboekt in, in alle, op alle eilanden. En uh, dat, is, dat mag ook wel eens gezegd worden. Het is ook goed dat hij dat heeft gedaan. Van wie is deze stem? Plasterk. Dat is goed, ja, de minister. En hij had het over onze koning, Willem-Alexander. De koning sprak zich uit tijdens zijn bezoek... aan de overzeese gebieden van het Koninkrijk. Franses Plastek was gisteren tegen een voorstel van André Bosman... over de voormalige Antillen. VVD-Kamerlid wil bewoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten... een ander kleur paspoort geven. Verschillende tinten van welke kleur... zou de kaft van dat paspoort moeten krijgen? Blauw. Vindt Bosman. Ja, dat is goed. Hij wil een donkerblauw paspoort voor Curaçao... en lichtblauw voor Aruba. De laatste vraag dan. Daar zijn nog vier punten mee te verdienen. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Zoek dus een persoon, niet een onderwerp. En als u weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn wilde haren ben ik nog lang niet kwijt. 3. Gelukkig heeft deze aanwijzing geen R. 2. Waarom mijn grap zoveel commotie oproept... is voor mij totaal Chinees. Stop. Gordon... Laatste aanwijzing was het, meldpunt discriminatie heeft een klacht ingediend bij RTL vanwege mij. Inderdaad, Gordon. Ik, ik heb op mijn wc hangt een foto van Gordon, echt in zijn beginperiode. En dan heeft hij echt, nou, denk haar tot op, op zijn schouders ongeveer, krullen. Ja, Beetje zo'n campfoto. Uh, dus vandaar die eerste aanwijzing. Intussen heeft hij nog steeds krullen, maar wel wat minder is het geworden. Nou ja, en het is duidelijk, hè, de grappen die, die hij uh, maakt. Ja. De een vindt het geweldig, de ander vindt het totaal smakeloos. Uh, we zijn uh, gekomen op vijf. Dat betekent dat er in ieder geval negen goed moeten zijn, zometeen in deel twee van de quiz. Dus schandalig dat er zoveel uh, idiote berichten de eten in gebracht worden. Nou, dat vind ik geloof ik wel. Heel Nederland moet het weten. En dat is mijn stelling. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Huisartsen en ziekenhuizen moeten waarschuwen voor de risico's van budgetpolissen. Uh, u kunt weer overstappen van zorgverzekeraar. Misschien hebt u ook wel nagedacht over zo'n budgetpolis. Maar bent u wel genoeg op de hoogte van de risico's van zo'n goedkope verzekering? Het nadeel van zo'n budgetpolis is bijvoorbeeld dat de zorgverzekeraar bepaalt... bij welk ziekenhuis u wel en niet terecht kunt als u niet goed oplet waar u heen gaat, dan kan dat flink in de papieren lopen. Vandaar dus de stelling. Huisartsen en ziekenhuizen moeten waarschuwen voor de risico's van budgetpolissen. Bent u daarmee eens of oneens? sms staat na 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. Kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Hans Haks, de kandidaat van vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Komt uit Wijk bij Duursteden. is 51 jaar en scoorde net 5 in deel 1 van de quiz. We hebben de hoogste score van 42, dus snel uitgerekend moet het in ieder geval 9 goed zijn. Dan komt u op 45. Maar liever wat meer, want dan krijgen we morgen nog een kandidaat. Maar dat is gewoon mogelijk, 9 in de 90 seconden die we hebben. Dus maak daar gebruik van. Uh, wel pas het antwoord geven als ik de vraag heb gesteld. Dus daar komen ze. De nationale nieuwsbis. Welke politicus werd gisteren in de de italiaanse senaat gezet? Ber Berlusconi. Goed, hoe heet de commissaris van de koningin. die geen vertrouwen heeft in een rechtsgang, rechtsgang. om de schade te vergoeden van de gaswinning in Groningen? Max van den Berg. Goed, in welke Braziliaanse start stort er gisteren een stuk van het dak van een stadion in? São Paulo. Sao Paulo is het. Hoe heet het Groningse granadebedrijf. dat failliet dreigt te gaan door een hoge Europese boete? Haiploeg. Goed, in welke stad is het aantal overvallen met een derde gedaald? Uh, Amsterdam. Dus Rotterdam, de president van Oekraïne... gaat vandaag toch naar de EU-top in welke stad? Uh, weet ik niet, pas. nieuws is dat. Waar werd gisteren de eerste postzegel met daarop koning Willem-Alexander onthuld? Den Haag. Goed, welk land wil vanaf 1 januari... gekleurde inkt in tatoeages aan banden leggen? Pas. Frankrijk, welke bibliotheek gaat internetpetities bewaren... voor toekomstige onderzoekers? Pas. Koninklijke Bibliotheek, Rijkswaterstaat... is gisteren begonnen met het omleggen van de A9. Bij welke plaats? Uh, Amstelveen. Dorp. Welke stad mag in 2020 de wereldtentoonstelling organiseren? Dubai. Goed, hoe heet de digitale munt die gisteren door de grens van duizend dollar schoot? Uh, Bitcoin. Goed, welke, Nederlandse club uh, sorry, welke Engelse club plaatste zich gisteren voor de tweede ronde van de Champions League... om met 5-0 van Bayern Leverkusen te winnen? Manchester United. Goed, welke luchtvaartmaatschappij maakte gisteren bekend ook te gaan vliegen vanaf Brussel? Ryanair. Goed, welke Belgische plaats is gisteren een Marokkaanse terrorist gearresteerd? Uh, uh, Brussel. Maas-Eijk, welke stad heeft een koper gevonden voor het Atje Theater? Uh, uh, Tilburg. Ja, Tilburg, ja, die zit erbij. Uh, jury mag nog even weten, uh, ik hoorde San Paolo ja. volgens mij. Uh, wordt fout gerekend. Hm. Ja, ik ga nog even proberen mijn best te doen daarvoor. <laughs> ja, ja, Paolo was goed, maar het was inderdaad Sao Paulo. Sao. Uh, de vraag is, zijn het er negen? Denk net. Het zou maar zo kunnen. Hè? Uh, het zijn er negen, ja. Dus net genoeg ja. om nu de hoogste score te pakken. Ja, kijk eens aan. 45 punten, dat is de uitdaging voor de laatste kandidaat morgen. Die moet daar dan overheen. Voorlopig is dit de beste score en zou dat uh, 300 euro opleveren? Dan, je dan ik moet je even afwachten ja. morgen, ja. ja. Uh, voorlopig geef ik mee naar Wijk bij Duurstede de kaarten voor beeld en geluid, de lunchschaduw, de mok en de lunchbox. Dank je wel. En wie weet, spreken we elkaar morgen dus aan de telefoon en dan is het goed nieuws. Dat is goed. <laughs> Oké, okay. okay. goede reis terug. Uh, wij melden ons zometeen weer met uh, een werklunch. Dit keer gaat het over de Noord-Zuidlijn. Wat precies en hoe, dat hoort u zometeen na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Ik heb net mijn vierde chemo achter de rug van de zes chemo's die ik uh, krijg. Borstkanker. Eén op de acht vrouwen krijgt het. Het komt omdat uh, ze een cadeautje heeft gekregen van mij.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 Daarom kiezen wij voor de ANWB autoverkoopservice. Met de 100% verkoopgarantie zijn we elke auto binnen drie dagen kwijt. En hebben we twee dagen later ons geld? Verkoop daarom net, net als, als wij. wij je auto via de ANWB autoverkoopservice. Ga naar anwbautoverkoopservice.nl. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999.